En in de Japanse stad Osaka is een man opgepakt... die 5800 fietszadels heeft gestolen. De vrachtwagenchauffeur zei tegen de politie... dat hij de zadels meenam tegen de stress. De man van 57 werd opgepakt nadat hij een beveiligingscamera... nadat een beveiligingscamera had vastgelegd... hoe hij in november twee fietszadels ontvreemde bij een treinstation. Na de arrestatie ontdekte de politie de 5800 zadels in een opslagruimte.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 ...bederom een recht hartelijk goede Het is zondagmorgen, het is acht uh, uur en we zijn weer vroeg opgestaan. Nou ja, niet echt natuurlijk, want we nemen dit op. Maar we zijn wel weer present om uw uh, vroege zondagochtend uh, ontbijtje... Uh, ...te voorzien van uh, mooie klassieke muziek, zoals te doen gebruikelijk. Um, we zijn toe aan de 94ste aflevering, nog 60 aan en dan zitten we op 100 en dan gaan er dingen veranderen. Maar voorlopig nog even zo. We gaan vandaag beginnen met de fantasie in C-majeur, opus 15, uh, D-760, De Wanderer. Deel 2 eruit, het Adagio. En de componist van dit uh, werk is Frans Schubert. En het wordt uh, uitgevoerd door Seung Ying-chou. Zal waarschijnlijk een Chinese zijn. Of een Koreaan, kan ook. Uh, in ieder geval, die speelt piano. En dan gaan we verder met iets totaal anders. Um, we gaan verder met Orpheus en uh, Eruditje. Orpheus en Eruditje, uh, dat is uh, als indexnummer, zeg maar, WQ30. Daaruit gaan wij luisteren naar de tweede acte en daaruit weer het tweede deel. De dans uh, van de gezegende geesten, oftewel de dance of the blessed, blessed spirits. Het arrangement voor cello en strijkers is gemaakt door Mathieu Herzog. Herzog, op zijn Duits, keurig netjes. De componist van het oorspronkelijke werk is Christophe Willibald Gluck. Camille Thomas speelt cello en hij wordt begeleid door de Brusselse Philharmonie onder leiding van de arrangeur Mathieu Herzog. Dat was uh, heel mooi, dat, uh, die cello. Hou er wel van, eerlijk gezegd. Mooi om naar te luisteren. We gaan verder met uh, Mozart. En van Mozart gaan we nu luisteren naar een stuk dat heet Voortje Sapete. En dat wordt op piano uitgevoerd door William Haviland. Uh, oorspronkelijk komt het uit uh, La Nozze di Figaro en uh, het betekent zoveel als u kan het weten uh, dus maar nu op piano uitgevoerd dus wij gaan verder met Beethoven ja ik zei het al, het, is, uh, het heb ik al eens eerder gezegd trouwens het is natuurlijk het uh, Beethovenjaar. het is uh, per slot rekening 250 jaar geleden dat de man geboren werd en uh, ook daarover zijn nog wat twijfels of het nou Bon was of Zutphen. Maar ook daarom heb ik u in de vorige uitzending al meer gezegd. Dus ik ga er niet steeds op door. Sorry. Um, gaan we doen. Ja, we gaan luisteren naar aan die verre geliefde. Dus voor een verre geliefde. Opens uh, 98.6... Niemand den deze lieder. Ja, mijn Duits is niet zo erg goed hoor. Dus Niemand den deze lieder. Zo moet ik het zeggen. Ludwig van Beethoven schreef het. Voor een verre geliefde, dus kennelijk. En het wordt uitgevoerd door Matthias Goerne. Dat is een bariton. En hij wordt uh, begeleid op piano door Jan Liceci. En die, ja ik zei het al, die speelt piano. ...verliefd geweest zijn. Denk ik zo, die Beethoven prachtige muziek. We gaan verder met een pianosonate. We blijven even dus bij de piano. En uh, in dit geval de pianosonate nummer 21 in bes majeur D 960. En daar het vijfde deel uit. Het Allegro ma non troppo. En dat wil dan weer zoveel zeggen als levendig... Want sommige mensen denken dat Allegro snel is. Nee, Allegro is levendig. Maar niet te veel. Het is uh, een beetje levendig. Uh, Frans Schubert dus schreef het. En het wordt uitgevoerd door uh, Andrea Luccesini op Piano. Gaan we nu luisteren naar een concert in S majeur RV 515. Uh, het Allegro. En het concert is gecomponeerd door Antonio Vivaldi. Het wordt uitgevoerd door uh, Giuliano Carmignola, die speelt viool, Mario Brunelli, die speelt cello, en dan de Academia del Annunciat, onder leiding van Riccardo Doni. Het zal wel Italiaans zijn, denk ik. Zomaar. vond ik het, maar dat zal wel... Ja, dat eh, blijven altijd discussies natuurlijk. Of iets nou te snel gespeeld wordt of niet. We hebben nou eenmaal met de klassieke muziek geen bewijzen. Tegenwoordig eh, met grammofoonplatenopnames en audioopnames is alles natuurlijk bewijsbaar. Maar dat is natuurlijk niet zo met klassiek. En eh, ja, ik vraag me wel eens af in de tijd van Vivaldi konden ze toen wel zo snel spelen. Maar goed, dat is... Eh, Ter discussie. Goed, we gaan verder met uh, de symfonie nummer 49 in F mineur. H.O.B.: dat is uh, 1,49. Dat zijn van die catalogusnummers. He. Die zijn gecatalogiseerd, ge zoals dat er heet. En die hebben dan allemaal een nummer gekregen. Per componist is dat weer anders. Uh, bij deze componist, Frans Jozef Haydn, is het dus H.O.B. En dan het nummer, symfonie nummer 49, F-mineur, La Passione, daaruit het tweede deel Allegro di Molto, ik zei u al eerder, Allegro dat is levendig en dit moet dus heel erg levendig gespeeld worden, Frans Jozef Hayden, Ludwig Orchestra, dat, is, dat zijn de uitvoerenden, het Ludwig Orchestra onder leiding van Barbara Hannigan. Thank you. Heerlijk op tempo van meneer Haydn. We gaan verder met... Um, even kijken hoor. Want mijn lijstje is ineens uh, teruggespoeld. Dus dan moet ik even doorscrollen. Oh ja, dat was hem. We gaan verder met de Pavane Opus 50. En um, het arrangement is voor cello en orkest van Gabriel Fauré. Sol Gabetta, die speelt... Uh, Cello. En hij wordt begeleid door het Slovak Radio Symfonie Orchestra onder leiding van Charles Olivier Monroe. Mm. ...dat uh, regelmatig uh, toch wel eens voorbij, voorbij komt. Althans, een deel eruit is natuurlijk het Zwanemeer. Prachtige ballet van uh, Peter Ilyich Tchaikovsky. En we gaan nu weer naar een stuk eruit luisteren... ...van iemand die op het ogenblik uh, nogal uh, hoge ogen gooit. Ik hoor heel veel mensen die uh, nogal fan zijn van deze meneer. Meneer Stepan Hauser. En dat is een cellist... Hij uh, gooit echt hoog oog op dit moment. Ik hoor er heel veel van. We gaan luisteren naar deze meneer Schepan uh, ja, met het London Symphony Orchestra onder leiding van Robert Ziegler, het Zwanemeer. En dan zijn we alweer bijna toe aan het uh, laatste stuk in dit eerste uur van ZFM Klassiek. En um, dat is een serenade voor strijkers in C-majeur Opus 48, TH 48 deel 2 De Wals. En het is van dezelfde componist als het vorige stuk Peter Ilyich Tchaikovsky. De uitvoerder dat is echt uh, topklasse, want u gaat luisteren naar de New York Philharmonic onder leiding van de legendarische Leonard Bernstein.